Van 12 uur. Joketeert eraan met het NOS. extra agenten ingezet. voor de controle van de nieuwe vuurwerkafsteektijden. Dit jaar mag vuurwerk pas vanaf 6 uur s'avonds worden afgestoken. Vroeger was dat vanaf 10 uur s ochtends. Minister Opstelte ging ervan uit dat er daarom meer politie op de been zou zijn. Maar uit een steekproef van de NOS blijkt dat driekwart van de gemeente geen extra mensen inzet. Ook wijzen dit jaar meer gemeenten vuurwerkvrije zones aan. Zeker 33 gemeenten kiezen voor zo'n zone rond verzorgingshuizen, kinderboerderijen of winkelcentra. Zo hopen ze de overlast voor bewoners te verminderen. In Irak zijn bij een aanslag op een politiebureau zeker negen doden gevallen, onder wie vijf agenten. Elf mensen raakten gewond. Een zelfmoordenaar reed met een auto vol explosieven in op de omheining van het bureau, even ten noorden van Bagdad. Daarna vielen militanten met automatische wapens het bureau aan. Gisteren was er in de buurt van Bagdad een golf van bomaanslagen op Sjiitische doelen. Tussen Nederland en België rijden morgen geen treinen. Dat is een gevolg van de derde stakingsdag van de Belgische vakbonden. De staking van morgen treft vooral Brussel. De publieke omroep gaat grotendeels op zwart. En het lucht- en vliegverkeer ligt deels stil. De bonden protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar. En voor het eerst deze meteorologische winter is er gestrooid. De strooiwagens van Rijkswaterstaat reden de afgelopen nacht meer dan 300 keer uit in vrijwel het hele land. Alleen in Limburg bleven ze binnen. Op veel wegen was het glad door een combinatie van veel vocht in de lucht en een heldere hemel. De temperatuur schommelde rond het vriespunt waardoor natte weggedeelten bevroren. In totaal is meer dan 1300 ton zout gestrooid. Het weer, wolken en regen trekken over het land. Later in de middag en avond klaart het weer op. Maar toch kunnen nog enkele buien vallen, mogelijk met hagel. Er staat een stevige wind bij 5 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM met nu ZFM lunch. Ja. Mm.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 Only sound, for letters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 Vanavond de donnie uitgegeven. De beste beste niet van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En, hm, uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal me voor te stellen. Maar na mijn naam is sef, mag ik nu iets in je oor vertellen? Vind je seks, geheim, niet doorvertellen. Nee, ik prest meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Op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 And if I didn't love